10 uur. Het los journaal Door Alt Megens. Het doek lijkt nu definitief te vallen voor Saab, Swedish Automobile, de eigenaar van de noodleidende fabrikant, heeft faillissement aangevraagd bij een Zweedse rechtbank. Directe aanleiding is de opstelling van de voormalige eigenaar van Saab, General Motors. Die heeft volgens de Nederlandse topman Victor Muller alle voorstellen om Saab te redden van de hand gewezen. En dat heeft ertoe geleid dat het Chinese concern dat geld wilde steken in Saab is afgehaakt. De ontwikkelingen komen niet als een verrassing. De gesprekken over Saab slepen zich al maanden voort. Keer op keer leek een oplossing dichtbij, maar nooit werd met investeerders een definitief akkoord bereikt. General Motors zag niets in een overname door de Chinezen. De Amerikanen waren bang dat de nieuwe eigenaren op die manier in het bezit zouden komen van Amerikaanse technologie.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 De directeur van het Groninger Museum, Kees van Twist, stapt op. Hij kondigde dus een vertrek aan in het Dagblad van het Noorden. Het museum kan met grote financiële tekorten... staat een schuld uit van minstens 3 miljoen euro. Van Twist voelt zich verantwoordelijk... voor alles wat er mis is gegaan bij het museum... maar noemt het in het interview ook pech dat het zo is gelopen. Zijn positie stond door de financiële problemen al langer onder druk. Van Twist was sinds 1999 directeur van het Groninger Museum. In 2007 ging hij naar New York... Dan ging hij aan de slag als cultuurattaché bij het Nederlands consulaat. Maar hij keerde na een jaar terug op zijn oude post in Groningen. Door de gladheid zijn in het midden en westen van het land problemen op de weg. In Almere rijden geen stadsbussen vanwege de gladde busbanen. Volgens busmaatschappij Connection is er gestopt met rijden na een aantal kleine aanrijdingen. Maar ook in Utrecht, Zeeland en Noord-Holland hebben bussen problemen. In Zeeland zijn ook veel fietsongelukken gebeurd. Volgens de politie werden mensen vanmorgen verrast door de gladheid. Het weer vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en tegen de avond gaat het regenen. In het binnenland gaat de neerslag over in sneeuw en het wordt tussen de 3 en 6 graden. ANBB Verkeersinformatie. In het hele land zijn de lokale wegen nog hier en daar glad door bevriezing. Behalve in het zuidoosten van het land, daar valt het mee met de gladheid. In totaal nog 36 kilometer file. Wat langer is nog de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en het Afitbuns 6 kilometer... Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Rolof Arensveen en Zoeterwouder en Dijk 7 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knopen-Zonzil en Zevenbergse staat 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De bijstandsplannen van het kabinet zijn onuitvoerbaar, zeggen de gemeente. Cursus voor mensen met angst voor het openbaar vervoer... Als bedrijven voedsel dat niet meer verkocht kan worden aan de voedselbank geven... dan doen ze dat niet uit barmhartigheid. Vernietiging, zoals iedereen weet, kost geld. En het bespaart dus de bedrijven geld. En de ochtend humeur van Henk Westbroek. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Minister Kamp van Sociale Zaken wil zo snel mogelijk nieuwe maatregelen invoeren om het gemakkelijker te maken voor gemeenten om onwillige werklozen een bijstandsuitkering te weigeren. Dat zou bijvoorbeeld al moeten kunnen als iemand zich bij een sollicitatiegesprek niet goed gedraagt of niet uh, passend gekleed is. Marco Voorijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wethouder in Rotterdam, maar ook portefeuillehouder... Sociale Zaken voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dus alle gemeenten samen. Klopt. Bent u er blij mee met die maatregel? Nou ja, de maatregel is op zich niet nodig. Uh, we hebben in 2007 deze discussie al een keer eerder gehad. Ook naar aanleiding van een uh, KRO-column uh, destijds. Ja. Uh, over malle petjes en mensen die tatoeages hebben. Ja. Uh, en uh, sindsdien kunnen gemeenten ook gewoon uh, prima maatregelen al treffen. Uh, dat doen gemeenten ook. Dus als je willen en is een sollicitatiegesprek frustreert, dan kan je gewoon een sanctie krijgen. Ja, ik, ik heb een tattoo op mijn voorhoofd en ga solliciteren. En degene bij wie ik solliciteer denkt nou toch maar niet. Wat zegt u dan? Dan zeg ik van, dan moeten we even goed kijken waar je wel kan solliciteren. Want dat betekent dat je door zo'n tattoo op je voorhoofd een aantal branches niet meer terecht kan. Bijvoorbeeld bij een receptie of iets dergelijks. Maar misschien wel gewoon in de bouw of bij andere bedrijven. Maar goed, dan nou zeggen werkgevers, ik wil überhaupt niet iemand met een zichtbare tattoo in dienst. Nee, maar dat uh, hangt ook wel een beetje van de werkgever af, want in sommige branches is het gewoon prima en geaccepteerd om dat wel te hebben. Ja. Uh, het is overigens niet zo, uh, en dat uh, kan ik me ook niet voorstellen dat uh, de minister dat wil, dat dan dat soort mensen uh, nooit meer een, uh, een ondersteuning zouden kunnen krijgen, want ja. ze moeten natuurlijk uiteindelijk wel gewoon kunnen eten. Ja, maar goed, nu een ander voorbeeld. Ik heb, mijn hele gezicht hangt vol met piercings en ik loop met een veiligheidsspeld door mijn wang. En ik weiger dat uit te doen, omdat dat, ik vind dat dat bij mijn uh, vrijheid van meningsuiting... Uh, en bij mijn pe persoonlijke integriteit hoort. Wat zegt u dan? Ja, het zijn zeer uitzonderlijke situaties. En wat we dan doen is gewoon kijken wat kan dan wel. Hè? Dan kan je bijvoorbeeld als uh, zelfstandige uh, aan de slag gaan of wat dan ook. Um, uh, en het is zo dat als je op een gegeven moment het wel kan verwijderen... En, uh, je, uh, en er zijn verder geen andere mogelijkheden... dan hebben wij gewoon ook een mogelijkheid om een sanctie... Op te leggen. Ja. Dus het is niet zo dat dat al niet kan. Het kan ja. gewoon. Uh, het is een interessante discussie die eens in de zoveel jaar weer terugkomt. Ja. Uh, en waar gemeenten ook uh, prima uh, gesprekspartner blijven, ja. uh, maar wel gewoon uh, zelf de bijstandswet uitvoeren uh, en ook dit soort sancties op kunnen leggen. Ja, maar goed, de minister roept dit niet voor niks. Hij denkt dat er meer mensen aan het werk uh, kunnen en dat mensen met een bijstandsuitkering soms niet aan het werk komen om vanwege hun. Kleding of vanwege uiterlijke, andere uiterlijke kenmerken waar ze iets aan zouden kunnen doen. Is dat een hele onredelijke eis op het moment dat we met z'n allen de broekrie moeten aanhalen? Nee, juist niet. En dat is ook de reden waarom gemeenten hier juist ook bovenop zitten. Uh, waar wij veel meer een ministerie voor nodig hebben... is te zorgen dat die economie weer wat aantrekt. Dat er rust in de markt komt en dat er meer vacatures komen. Want op het moment is dat nou juist echt het grote probleem. Dus onrust in de markt, geen heldere keuzes over wat we in Europa gaan doen... en um, uh, zoveel mogelijk zorgen dat bedrijven weer uh, aan de slag kunnen. Ook in de ja. bouw bijvoorbeeld. Ja. Maar wat is uw probleem precies met de opvatting van de minister? Want Kamp zegt... Uh, ja, als dit de achterliggende reden is, dan zet je die uitkering maar gewoon stop. Punt. Ja, en dat, dat kan al en dat is ook prima. En Hoe vaak doet u de dat De minister al? is natuurlijk ook geen superwethouder. Hè? Uh, daar hebben we gewoon uh, regelmatig met elkaar afspraken over gemaakt... dat gemeenten de bijstandswet uit, uh, uitvoeren. En dat ja. doen ze om, uh, op dit moment met 89% van de gemeenten... die een enorm tekort hebben op de aantal uitkeringen. Ja. Dus elke gemeente is daardoor ook voldoende geprikkeld... om uh, zeker het onderste uit de kant te halen. Hoe vaak komt het voor dat u iemand uit een bijstandsuitkering zet? Uh, regelmatig. Uh, als ik even naar Rotterdam kijk... dan hebben wij in het afgelopen jaar zo'n 1200 keer 100% korting gehad... op een uh, bijstandsuitkering. Dus uh, uh, dat is alleen maar voor de gemeente Rotterdam. Dus wij uh, voeren dat zeker toe, passen dat zeker toe. En wat gebeurt er eigenlijk met die mensen... als ze uit een bijstandsuitkering worden gezet? Want dan hebben ze geen inkomen meer. Nee, wat, uh, wat het vaak is, is dat het een enorme uh, stok achter de deur is... dat het überhaupt kan. Hè? Dus dat ze ook meewerken aan een proces richting werk... En wat je ziet is dat je hem één maand uh, stopt. Uh, dan komt er een hele grote procedure in werking Van beroep en bezwaar en hoor en wederhoor. Omdat het niet zomaar iets is dat je doet. Uh, we houden goed in de gaten wat er ook gebeurt. Hè, want soms is het uh, bijvoorbeeld een ouder die ook kinderen heeft. En je moet heel goed kijken voordat je dit soort maatregelen toepast. Yeah. Uh, wat er ook in de gezinssituatie gebeurt. Het uh, yeah. kan soms best wel uh, verneinig uh, uitpakken. Yeah. Maar je doet het voor één maand dan ga je weer nieuwe afspraken maken. Uh, en als ze zich daar niet aan houden, dan kan je hem uh, nog een keer korten. Goed, de minister wil dus verder gaan, gewoon stopzetten. Het gaat hier overigens om wetten die nog in de maak zijn. Uh, vandaag praat de Tweede Kamer over de wijzigingen van de bijstandswet... die overigens volgende maand al moeten ingaan. Uh, en dat vindt u allemaal uh, onuitvoerbaar, begrijp ik. Wat is er onuitvoerbaar aan? Ja, de belangrijkste maatregelen zijn ongeveer twaalf maatregelen. Hè? Dus dat onder andere jongeren in de eerste vier weken geen uitkering krijgen en dergelijke. Maar de belangrijkste uh, maatregel is de huishoudtoets. En dat betekent dat alle volwassen, uh, volwassenen in hun huishouden uh, hun inkomen worden bij elkaar opgeteld. En dan krijgen ze één gezinsbijstand. En dat betekent voor heel veel huishoudens sowieso dat ze uh, volgend jaar 30% achteruit gaan in hun koopkracht... Maar wat veel ingewikkelder is en waarom ook die uitvoerbaarheid uh, uh, niet uh, mogelijk is... is dat de hele ICT-structuur, dus hey, je moet alles registreren. Dus krijgen mensen toeslagen van de Belastingdienst, krijgen mensen uh, andere inkomsten. Die moet je allemaal bij elkaar optellen. Alles moet je registreren ja. met, uh, en, en ook continu. Hè, want elke maand kan wel een uitkeringssituatie of een verdienssituatie veranderen. Ja. En dan moeten we dat bij elkaar optellen en dan ja. een norm toepassen. Ja. En dat moet in tien dagen. He, want hij wordt, als het goed is, uh, uh, nou wij hopen van niet... maar uh, dan zou die morgen aangenomen worden en ja. 1 januari ingaan. Yes. Wij hebben gezegd, wij hebben daar een alternatief voor. Ook omdat je heel veel verhuisbewegingen gaat zien. Ja. Dus mensen die gaan natuurlijk als ze volwassen zijn uh, op zichzelf wonen. Dat moeten wij goed in de gaten houden. Maar daarnaast zie je ook dat er in sommige huishoudens heel kwetsbare personen zitten. En wij zeggen, ga nou met toeslagen werken. Dat ja. kunnen wij veel beter uitvoeren. En uh, dat scheelt ons alle veel en veel administratie. En dus ook veel geld. En Dat hebt u al meerdere malen laten wezen, weten. Ook bij ons in de uitzending. Uh, nou is de vraag of de Tweede Kamer naar u luistert. Stel dat het al allemaal niet zo is en het toch doorgaat per 1 januari. Wat doet u dan? Dan hebben wij een, een half jaar een heel erg spannend uh, probleem. Want wij kunnen in juni helemaal klaar zijn met alle ICT-maatregelen. En dat geldt voor de uh, G4 sowieso. Hè, dus Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en uh, Den Haag. En dat is een derde van alle uitkeringen. Dus dan moeten wij uh, ervoor zorgen dat er allemaal mensen vrijgespeeld worden... die dus niet mensen naar werk kunnen begeleiden... om uh, deze administratie uh, dat half jaar houtje-toutje een beetje op te lossen. We wachten af hoe het uh, afloopt in de Tweede Kamer. Marco Florijn, wethouder in Rotterdam... en portefeuillehouder Sociale Zaken voor de Vereniging Nederlandse Gemeente. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dag. Weet u al wat er op het kerstmenu staat?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 ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar, dames en heren. Zoveel eten gooien we jaar in, jaar uit weg. Zo nu en dan krijgt dat eten dat niet meer verkocht kan worden... alsnog een bestemming hoort u in deel 1 van het gemak van de afvalbak... gemaakt door Roy Hikkens. Nou, ik heb dit brood zaterdagmiddag gekocht. Toen was het nog lekker vers. Het is nu maandagochtend. Oven heerlijk staat er op het brood. Dit brood is alles behalve overheerlijk. De prullenbak in. Bijna iedere dag gooi ik wel voedsel weg. Meestal nadat ik het gekookt heb, maar regelmatig ook voordat het eten überhaupt een pan heeft aangeraakt. Gewoon omdat het er niet lekker meer uitziet of gewoon niet lekker meer is. Wereldwijd wordt jaarlijks 1,3 miljard ton bruikbaar voedsel verspeeld. Dat zijn 185 miljoen vuilniswagens gevuld met eetbaar voedsel. Ik laat het even op u inwerken. 185 miljoen vuilniswagens. Dat is dus al het voedsel dat wordt weggegooid. Minus de onbruikbare delen, zoals klokhuizen, botten en schillen. Wat is het laatste wat u heeft weggegooid? Een verlopen pakje tzatziki saus. Zelf nog wel even geroken of misschien toch niet nog goed was? Nee, niet, dat durft niet aan. Nee. Nee. Nee. nee. Het aandeel van Nederlandse consumenten in die verspilling is elk jaar 1.280.000 ton. Reken je ook de verspilling van bedrijven mee, dan verdubbelt dat aantal. Dit kost Nederland minstens 4,4 miljard euro per jaar. Om dat in perspectief te zetten, u gooit gemiddeld per jaar 40 kilo bruikbaar eten in de vuilnisbak. Dat is 9% van het eten dat u koopt. Bij elkaar opgeteld zijn het ongeveer 65 warme maaltijden per jaar. Of 135 euro. Daarbij komt ook nog eens 36 liter vloeibaar voedsel en drank die u door de gootsteen spoelt. De rolluik bij de voedselbank in Arnhem gaat open. komt een vrachtwagen aan om goederen te lossen. De voedselbank is er niet alleen om mensen met weinig inkomen extra eten te geven. Nee, een even belangrijke doelstelling van de voedselbank is het tegengaan van voedselverspilling. Tom Hillemans zorgt ervoor dat weggegooid eten bij de klanten van de voedselbank komt. De heftruck rijdt naar buiten bij de opslagloods van de voedselbank. De karren staan vol met Plastic mandjes met daarin schotels, 3500 in totaal, afkomstig van de Albert Heijn. Het is een van de donaties die de voedselbank van bedrijven krijgt. En de heftruck rijdt het vlees de koelcel in. Als u nu naar een bedrijf toe gaat, wat zegt u dan? Dan uh, zeggen we altijd, mogen we komen praten, want we denken dat we voor u kosten kunnen besparen. En dan vraagt niet van, uh, kunt, u ons, uh, kunt u ons helpen? Niet in de zin van, dat wij uh, alsjeblieft, of ze ons willen helpen. Want wij willen gewoon een, een zakelijke transactie met ze aangaan. Het feit namelijk dat wij voedsel, wat nog goed consumeerbaar is... maar wat niet meer verkocht kan worden, dat dat naar de voedselbank kan... is een kostenbesparing voor bedrijven. Want anders zouden ze het namelijk moeten vernietigen. En vernietiging, zoals iedereen weet, kost geld. En het bespaart dus de bedrijven geld. Wat voor producten zijn het die u krijgt? Zijn dat producten die over de datum zijn? Dat kan, maar het overgrote deel niet. En zeker niet als je praat over de versproducten, want die mogen niet over de datum zijn. Maar er zijn een heleboel producten die wel over de datum mogen zijn. En ja, die krijgen we regelmatig, producten over de datum. Maar lang niet alle producten, omdat vooral uh, de commerciële houdbaarheidsdatum... en met commerciële houdbaarheidsdatum, daar bedoel ik mee... dat de producent uh, de producten niet meer aan de winkel kwijt kan... omdat de winkel zegt, ja, maar ze moeten nog minstens een maand of twee maanden of drie maanden houdbaar zijn. Paul, jij bent uh, klant bij de Voedselbank... Wat zit er in je laatste pakket? In mijn pakket zit uh, een kerststoel, zit er al in. Er zit een hoop beleg in, uh, wat groente, wat uh, drinkbare yoghurt, uh, dat soort materialen zit er eigenlijk in. Hoe gaat het eraan toe als het gaat om producten op de afhaalpunten? Um, nou, het is vaak zo dat mensen dus lezen inderdaad dat er een datum staat. En dat is wat ik net al zei, tenminste houdbaar tot of houdbaar tot. Ja, te gebruiken tot. Te gebruiken tot, ja. Um, mensen lezen gewoon een datum van, hé, hey, dat was tot gisteren. Uh, dat wil ik niet meer hebben. En dan wordt het al een beetje van zich afgeschoven. Dat heb ik niet zien liggen. Of uh, er wordt al gekeken van, uh, lus je dit? Want ik lus dat wel, zonder een datum te noemen. Dus dat gebeurt toch wel uh, op de uitgiftepunt eigenlijk al. Ja, en dan zegt u, kom maar hier, ik neem het wel mee. Ik neem het wel mee. Ik kan altijd alles gebruiken, zeg ik wel eens. <laughs> ik ben er erg blij mee. Waarom gooien consumenten zoveel eten weg? Ja, dan haal je dit en dan op die dag eigenlijk... dat je denkt van, nou, vandaag zal ik eigenlijk bloemkool eten... dan heb je er toch geen trek in en dan blijft het liggen en de groentelaten. Dus ja. Dat hoort u morgen in het gemak van de afvalbak. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op... goedemorgennederland.kro.nl. Straks, bang in bus, tram of metro... Een gaaf cursus. Eerst nu het ochtendumeur van Henk Westbroek. I wanna ride my bicycle, I wanna ride. Ik heb wel een kwartier nodig om alle dodelijke ziektes op te noemen... die me dagelijks door fietsers toegewenst worden op het moment dat ik op de hoek van mijn straat rechts of links af wil... om op de weg tot de wetenschap, zo heet de invalsweg naar de universiteit, te belanden. Soms als tientallen fietsende studenten tegen de rijrichting in... ongegeneerd door rood rijden... en ik waag het om uit naam van hun veiligheid krachtig te toeteren... waardoor ik het risico loop op een megabekeuring... worden niet alleen uitgescholden, maar ook bespuugd. Op die spuugmomenten ben ik altijd heel, heel erg blij dat ik geen auto met een open dak bezit. Hoe moeilijk ik het ook heb met fietsen die in beweging zijn met geparkeerden, heb ik geen probleem. Ik heb het volste begrip voor fietsers die hun voertuig aan een lantaarnpaal ketenen omdat de fietsenrekken nou eenmaal vol zijn. Je kunt in redelijkheid van een fietser niet verwachten dat hij, omdat de fietsenstalling vol is en de gratis parkeerrekken bezet zijn, dan maar een dagje niet naar zijn werk gaat of even maar geen boodschappen doet om er een dagje vaste aan vast te kunnen plakken. In de grote steden noemt het bevoegd gezag de duizenden her en der geparkeerde fietsen tegenwoordig een parkeerplaag. In Utrecht worden dagelijks gesloten van tientallen fietsen door de politie kapotgeknipt en worden die fietsen gekidnapt omdat ze het straatbeeld ontzieren. Dit met volle instemming van alle politieke partijen... die mensen eerst gestimuleerd hebben de auto te laten staan... om uit naam van het milieu en de volksgezondheid voor de fiets te kiezen. Die politici denken blijkbaar dat het voor een fietser... die geen gecertificeerde parkeerplaats vinden kan... een reëel alternatief is om de fiets even snel op te eten... en pas weer uit te poepen als er weer op gereden moet worden. Sneuwe, intens sneuwe politici zijn dat. Zij die wel willen dat je de fiets neemt, maar boos worden als je afstapt, zomaar ergens parkeert. Omdat er geen fietsenrek is dat ze zelf nagelaten hebben om neer te laten zetten. En kwestboek Morgen, het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen.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 Feel like greasy, somber lotion Van Hammond Soul, Love Drunk. Het is vier minuten van half elf. Angst voor het openbaar vervoer, dames en heren. Niet meer in de metro durven stappen vanwege een onveilig gevoel... of geen kaartje durven trekken uit een automaat. Blijkt regelmatig voor te komen en speciaal voor dit soort mensen... biedt de Rotterdamse vervoerder RET cursussen aan. Mevrouw Albers, goedemorgen. Goedemorgen. Directiewoordvoerder van die Rotterdamse vervoerder. Hoeveel mensen hebben angst voor het openbaar vervoer? Nou, um, uh, tot op heden lijkt het mee te vallen. We hebben tot op heden zo'n vier cursussen gegeven. In groepen niet groter dan tien personen. Veertig mensen um, dus. Ja, klopt. En uh, nou, we krijgen inderdaad uh, toch opnieuw aanmeldingen. Mm. Verschillende soorten mensen. Dat varieert van uh, oudere mensen die, uh, die het uh, bijvoorbeeld uh, spannend vinden... om uh, te kijken hoe werkt dat nou met zo'n overchipkaart. Tot uh, mensen die minder valide zijn en zeggen... goh, ga ik nou met mijn rolstoel... Uh, de metro in, tot de mensen die zich inderdaad wat onveiliger voelen en zeggen, ja, uh, ik, uh, ik voel me daardoor beperkt in mijn vrijheid en ik durf toch niet zo goed het openbaar vervoerssafel in te stappen. Oh, nou ja. En wat voor cursussen zijn dat? Wat leert u die mensen met andere woorden? Nou, wij gaan um, op het metrostation uh, nodig waar mensen uit. Die mogen mee in de metro in de bestuurderscabine gaan kijken. Dus die kunnen echt kijken van, nou, hè, wat, wat ziet zo'n metrobestuurder nou allemaal um, in de metro? Um, um, we geven ze tips over uh, hoe mensen het best in en uit kunnen stappen. Maar we geven ze bijvoorbeeld ook tips en trucs over als je je nou onveilig voelt. Waar kun je dan het beste gaan staan? En wist u dat er een SOS-cel was waarop u op het metrostation met één druk op de knop... direct contact met onze centrale verkeersleiding hebt? Um, en er ook um, ja, camera's zijn door ons hele vervoerssysteem, die met u meekijken. Dus op die manier proberen we mensen door een kijkje achter het schermen te geven bij de RIT. wat meer um, uh, te laten zien wat er allemaal gebeurt. Ja. En ja, je merkt dat mensen daar heel positief op reageren. Want het zijn vaak um, uh, feiten waar mensen zelf nog niks van af weten. Mensen nee. weten niet dat er 1600 camera's door ons hele vervoerssysteem... Uh, de boel constant uh, in de gaten houden. Daar zou ik dan uh, weer bang van worden. Maar uh, <laughs> wat kost zo'n cursus eigenlijk? Zo'n cursus kost niks. Het is een extra service die wij graag aan, uh, aan de reizigers bieden... om het openbaar vervoer zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te houden. Dus dat betalen wij met z'n allen eigenlijk weer. Want u, u moet daar iets voor neerleggen. Dus dat uh, verhaalt u dan toch ook weer op de reizigers of niet? Uh, nee, dit zijn echt mensen die... Uh, dit gebeurt, het is een, een idee uh, van onze metrobestuurders zelf. Uh, dus die regelen dat zelf en uh, ze laten zelf inderdaad zien... Uh, hoe hun werk eruit ziet en hoe onze centrale verkeersleiding erin, eruit ziet. Dus, hè, het, het, het, het is meer het rondleiden van, van reizigers um, op, uh, op onze stations, in de metro's... en in onze centrale verkeersleiding. Dus ja. alles is er al. Dus relatief kleine, uh, kleine moeite om, uh, om mensen toch uh, ja, uh, makkelijker... in het openbaar vervoer uh, te laten reizen. Goed. Twee uh, korte vragen nog. Kort antwoord, alstublieft. Wanneer is de nieuwe cursus? Uh, uh, begin uh, volgend jaar. Wat is dat? Januari, februari? Uh, januari. Ja, mensen kunnen zich aanmelden bij de RIT... en dan zullen wij in overleg met deze mensen een nieuwe datum prikken. Frank Albers, directiewoordvoerder van de Rotterdamse vervoerder RIT. Ik dank u wel. Prima. Bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. En na een weekend opladen zit u er weer met een enorme hoeveelheid energie, denk ik. Prem, radacation. Prem, goeiemorgen. Goedemorgen, Sven Kokkelman. Wat heel erg leuk is... mijn gast is Jan Marijnissen. Maar Jan, vandaag is ons Arl Dorald Megensjarig. En Jij weet iets van Dorald Mekens wat ik niet wist. Wat is dat? Ja, Dorald komt uh, uit Os. Serieus? <laughs> ja, hij is hier volgens mij begonnen <laughs> met de lokale omroep. Erg succesvol, heel goed. En hij is jarig, heb gehoord. Zullen vandaag. we even langs alleen leven zingen? Langs alleen leven, langs alleen leven. Luisteraars, al al hier is warme, de warme, aangename stem, de stem de van de, de ja. jarige Donald Begert. Hij bloost, ja. hij bloost. In <laughs> de glorie. Ja, ja, ja. Het NOS Journaal. Nu het nieuws. De eigenaar van Saab heeft faillissement aangevraagd bij een Zweedse rechtbank. Directe aanleiding is de opstelling van de voormalige eigenaar van Saab, General Motors. Volgens de Nederlandse topman Victor Muller heeft GM alle voorstellen om Saab te redden van de hand gewezen. En daardoor is het Chinese concern dat geld wilde steken in Saab afgehaakt. De directeur van het Groninger Museum Kees van Twist stapt op. Hij kondigt zijn vertrek aan in het Dagblad van het Noorden.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 En door de gladheid zijn in het midden en westen van het land problemen op de weg. In Almere rijden geen stadsbussen vanwege de gladde busbanen. En ook in Utrecht, Zeeland en Noord-Holland hebben de bussen problemen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Met uitzondering van het, Zuid het zuidoosten zijn de lokale wegen in het land nog plaatselijk glad door bevriezing. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hoevelaak en de grote 6 kilometer... Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetenwouder-Rijndijk 3 kilometer. Richting Den Haag bij Zoetenwouder-Rijndijk 4. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 3 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 5 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Remtime. Rem Radication. Jan Marenissen, de man die de Socialistische Partij van 0 naar 25 zetels in de Kamer leden de politiek leider die afstand deed van zijn heerschappij... en zich wonderwel wist te schikken in een bijrol. Alhoewel nog steeds voorzitter van de SP en Tweede Kamerlid... slaagt hij erin om zijn tweede opvolger, Emil Roemer... niet voor de voeten te lopen. Maar hij blijft de grootdenker die ik mis op de radio. Daarom praat ik vandaag met de grote roerganger uit Hots... over het jaar 2011, de patje peer van het jaar... hoe de banken en hun lakijen toch lukt om hele werelddelen... naar de rand van de afgrond te brengen... en waarom links zo in het verdomme... Zit. Heeft u vragen aan de grote Jan Marijnissen? Op en aanmerkingen bel 0800 1121. Mail naar ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Dag Jan, ik ben zo blij dat je mijn gast bent. Hoe gaat het met je? Ja, wat leuk dat je in Os komt, man. Ja. <laughs> we staan hier voor de deur van de Groene Engel. Ja. Een beetje een alternatief uh, poppodium, waar trouwens heel veel plaats vindt. Nou, het heeft ook het leukste politiek café van Nederland, Zout. Ja. Uh, uh, is dit Zout van december al geweest? Ja, we hadden Rutte. En? Ja, ongelooflijk. Ja, ik kwam tegen uh, ergens in de zomer of zo We hm. hebben iets gedronken op het plein daar bij de Tweede Kamer. En toen hadden we het hier over de politieke fee. Ik zei, ja, ik zeg, het was wel een succes toen hij hier was. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zeg, dat zal er nu wel niet meer in zitten als premier. Ik kom zeker, zeg maar wanneer. Ik heb de volgende dag een afspraak gemaakt met zijn secretaris. En hij was er. En, en, en hier in Os, waar toch de SP de grootste partij is, had hij de zaal plat? Ja, kun je wel zeggen. Ja. Ja, nee, alleen al door zijn aanwezigheid natuurlijk. Mensen vinden dat geweldig dat de premier de moeite neemt... om hier naartoe af te reizen en hier op een zondagmiddag de ja. zaal te worden. De, de te staan. presentatoren zijn Leo en zijn zoon uh, uh, wat Steenbakkers? Het, uh, Steenbakkers. En die kunnen vrij kritisch zijn. Had Rutte ze ook plat? Nou, kijk, Leo is, is, deed het ontzettend goed. Echt heel professioneel. Uh, maar hij zei terecht op een gegeven moment... we gaan er maar geen Tweede Kamer van maken hier. Mm. Dus hij heeft niet eindeloos de premier de voeten... of het, het, de, het al te moeilijk gemaakt. Dus hij kon wel op, op sommige momenten ontsnappen... op een manier dat ik dacht, no. Maar Rutte is door de parlementaire pers uitgeroepen... tot politicus van het jaar, Emil Roemer II. Um, uh, uh, Mark Rutte... Het is een fantastische vent, maar hoe lukt het hem als koordanser, Jan? Met een minderheidskabinet is hij toch een stabiele premier. Wat ja, nou, ik, ik, kijk, laat ik op, om te beginnen zeggen... dat ik helemaal niks tegen dat minderheidskabinet heb als zodanig. Misschien moeten wij ook al een keer in een minderheidskabinet gaan zitten. En dan moeten we ook gaan shoppen in de Kamer om een meerderheid te krijgen. Maar het, uiteindelijk is het zo, dat is mijn klacht altijd geweest... over de politiek in Den Haag, dat is dat alles dichtgetimmerd was. Ja. En de meerderheid had de meerderheid. Dus, en daar kwam de oppositie nooit tussen. Ja. En nu kan in ieder geval de PvdA, als ze iets te melden hebben... over de, Oersgan de of, weet, of uh, Kunduz... Uh, nog, hé, nog iets voor elkaar krijgen. Dus in die zin, ik vind een minderheidskabinet prima voor Nederland. Geen enkel probleem als zodanig. En Rutte, door zijn open persoonlijkheid... en zijn open manier van communiceren, ook met de oppositie... Ja, maakt dat hij niet te veel vijanden heeft. En, en daardoor in staat is om toch heel veel van zijn beleid door te voeren. Dat was ook jouw grote kracht als leider. Je kwam met echt iedereen goed overweg. Ja, maar ik vind ook dat je, als je het onderscheid niet kunt maken tussen uh, de ideologie waar mensen voor staan en de mens als zodanig, mm -hmm. ja, dan breng je jezelf onnodig als politicus in de problemen. Nou, nu heel even iets wat ik toch kwijt moet, jouw dochter Lilian, daar ben ik een groot fan van, die zit bij de vakbond. Ja. Hoe voelt het als pa als je dochter zo actief bezig ziet bij de vakbond en opkomen met name voor die mensen die in de zorg werken? Ja, dat is geweldig. Ik ben er ook ontzettend trots op, ja. Ik kreeg vanmorgen nog een mailtje van of ik een paar contacten in de media wist. Want ze gaan nou een grote campagne beginnen voor een betere cao. Voor al die mensen die in de thuiszorg werken en in de verpleeghuizen en zo. Uh, en of ik dan wat contactpersonen had. Dus daar moet ik nog even met over hebben. Maar ze is ontzettend hard bezig daar. Echt dag en nacht is ze bezig om met die abfacabo te proberen... Ja, iets meer te betekenen voor al die mensen die vaak voor minimumloon ontzettend hard moeten werken. Weinig respect ondervinden van hun bazen. Dus ja, ik ben, ik ben er ontzettend trots op. Ja. En de SP, ben je ook trots op de partij? Ja, geweldig. Ja, echt, Het gaat ontzettend goed. Uh, landelijk natuurlijk met Emiel als frontman gaat het uitstekend. Um, in de provincies, hè, in twee provincies zitten we tegenwoordig ook in het dagelijks bestuur. Ja, uh, de twee. Noord-Brabant en Zuid-Holland, dus ja. meteen de twee grootste provincies. Um, dat gaat ook prima. Um, alleen op lokaal niveau kunnen we echt op sommige plaatsen volgens mij beter als dat we nu doen. Um, en we hebben op 2 juni aanstaande hebben we weer congres. Dus komend half jaar gaan we dat voorbereiden. En ik hoop dat in die discussies in het land en met de afdelingen... dat er dan ook wat meer spirit in komt nog om ja, nog beter te presteren. Ik ben een keer met jou door de Belmer mogen wandelen. En um, ik, ik heb een paar keer met jou in het land gesprekken mogen voeren. Wat me altijd opvalt is... mensen benaderen je ontzettend, lopen naar je toe met problemen... van alles nog. Wat doe je dat nog veel door het land wandelen... Nou, minder dan vroeger, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben nou veel meer op de achtergrond bezig. Uh, ik, ik, ik schrijf voor uh, ons Partijblad. Uh, ik bezoek partijvergaderingen natuurlijk. Ik ben... Je maakt leuke filmpjes voor je ja, website, een beetje prime uh, televisieachtige <laughs> filmpjes. Ja, ja, dat ja. je gaat uitzoeken wat er mis is. Ik heb van jou afgekeken. <laughs> um, maar, ja, maar ik doe echt van alles: een beetje vliegende kiep, zeg maar. Mm. Uh, en ook een beetje problemen oplossen achter de schermen en adviseur van sommige mensen en zo. Is het moeilijk om uh, uh, de, de, de, als er iets gebeurt afstand te houden en Emil, dat heb je genoeg... Daar bij Agnes Kant en nu ook bij Emil Roemer. Je bent bewust op de achtergrond. Ja, ja. ja nee, dat is ook zo. Ik bedoel, uh, Emil moet alle ruimte krijgen om te doen wat hij denkt dat hij moet doen. En als hij nou iets doet waar je het niet mee eens bent. Mm, nou, als, als, als, als, nou, dat komt eigenlijk nooit voor. Ja, nee, kom. Nee, dat komt nooit. Nou, ik, ik, ik heb hem wel een keer onlangs gezegd... dat woord zwakkeren in de samenleving, dat moet je niet gebruiken. Ja. En wat zegt uh, hij dan? Uh, daar heeft hij nog niet op gereageerd. <lacht> <lacht> Luisteraars, heeft u vragen voor Jan Marijnissen? Dat waren mijn vragen, want ik wilde even weten hoe het persoonlijk met hem gaat. We staan dus in de Theater De Groene Engel. U mag langskomen, maar u mag ook bellen. 0800 1121 mail naar primtimeapelstaatntr.nl... Kunnen naar hashtag Radio 1. En speciaal voor Jan Marijnissen, uitgezocht door Fatiba, is hier een van zijn lievelingsliederen. Wanneer de Noordzee oh, koppig breekt aan hoge duinen. En witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen. Wanneer de noorse vloed beugt aan een zwart basalt. En over en duin de grijze nevel valt. Wanneer er bij je erbij het strand woest, is salzen, woest Jacques Brel met het Vlakke Land. Jan, wat heb je toch een rare muzieksmaak van Jacques Brel... tot de Rolling Stones, tot David Bowie? Ja, ja, dat kan allemaal premp. Ja? ja dat kan heb je nog tijd voor muziek? Ja, heel veel. Ja, meer dan vroeger. Ja. Uh, ik heb vanmorgen trouwens de recensie gelezen... van het concert van Coldplay in de Ahoy. Ja. En dat is allemaal lovend in alle kranten. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ik heb die nieuwe cd van hen gekocht, omdat iemand zei... dat is best wel aardig. En aan pakken, luisteren, vind ik dat eigenlijk ook wel. Je bent nog niet van het downloaden en zo? Nee, nee, nee, nee. Ik koop alles netjes. Ja. <laughs> Jan, uh, het, het actuele nieuws: uh, Kim Jong Il, de dus, uh, leider van Noord-Korea, is overleden en waarschijnlijk gaat de 27-jarige zoon hem opvolgen. Ja. Ja. Hij is ook weer de zoon van ja. de voorgeleider. Dus ja. ja, het is een soort familiedynastie daar. Dat is ook volgens mij wat zo kwalijk is in Noord-Korea. Dat is dat er op geen enkele manier enige sprake van democratie is. Maar ze hebben het, label, openbaar debat. Is... Ze hebben het label communist, socialist. Uh, het beeld wat je van dit soort stalinistische landen hebt, dat beïnvloedt ook hoe mensen over de SP denken. Nou, dat ze associëren je daarmee, weet je wel. Ja, maar dat zijn toch wel mensen die heel oppervlakkig naar de politiek kijken. Ik bedoel, als je de SP een beetje gevolgd hebt... de afgelopen, wat is het, 25 jaar, 40 jaar, ze bestaan we inmiddels... Uh, dan kun je toch moeilijk zeggen dat wij uh, een aanhanger zouden zijn van uh, Noord-Korea... of ooit oh, zouden zijn geweest. Ja. Maar kan je me dan uitleggen.? Ik, ik, ik snap iets. DJ hebt. Uh, luisteraars voor alle duidelijkheid. Ik stem landelijk vanaf 1998 op de SP. Ik heb nooit op Jan Marijnigse gestemd. Altijd op kant. En de laatste keer op Sadet Karaboulout. Ik stem altijd op een vrouw. Um, Jan. Ja, jullie hebben gewaarschuwd, weet ik nog, toen de liberalisatie van het, het, het bankwezen kwam. Je, ik weet nog dat je zei: pas op voor het. hoe noem dat? Le, neoliberale Chicago, uh, Chicago school. De Chicago School. Ja, dat is een school. stroming binnen de economie. Ja, ja. ja, en daar waarschuwde je voor. Ja. Nu is precies waar je voor gewaarschuwd hebt uitgekomen. En toch is de VVD de grootste partij in Nederland. Heeft uh, uh, Blondie 25 of 27 zetels. En, en, en zitten jullie maar met een magere 15 zetels in de Kamer. Waarom lukt het je niet om de bevolking te overtuigen van, kijk jongens, ik had gelijk. Ja, ik, ik, ik, ik heb hier heel vaak mijn hoofd over gebroken over dit vraagstuk. Ja. En die vraag is me ook heel vaak gesteld. Uh, ik moet nu vaststellen dat ja, we op 25, 26, 27, 27 dus in de peilingen staan. Ja. Dus wat dat betreft gaat het nu wel de goede kant uit. Maar je kan het breder trekken. In heel West-Europa hebben de conservatieven en de liberalen het eigenlijk voor het zeggen. Een ja. merendeel van de EU-landen. En ja, dat is toch verbazingwekkend. En ik denk toch dat dat een soort ik heb dat wel vaker gezien in mijn politieke loopbaan. Dat is dat dingen heel veel tijd nodig hebben om neer te dalen bij de mensen. Ik bedoel, wij beseffen nu dat het, dit het neoliberale failliet is, maar heel veel mensen hebben die, die, die, die, die, die hebben dat nog helemaal niet in de gaten en weten dat niet te duiden. En dan is het toch zo. En zeker in Nederland, en zeker de laatste twintig jaar. Ja, dat, de, de voorkeuren van mensen voor politieke partijen, dat wisselt zo enorm. Dus het zou best kunnen, het is echt geen onmogelijkheid... dat de SP als grootste partij bij de verkiezingen, aanstaande verkiezingen eruit komt. Dat zou best kunnen. En dan... Mede vanwege wat jij nu net zegt. Maar jullie zijn ook slecht, want ik weet, in de tijd uh, bij de, de zorg... toen hadden jullie voorspeld, ik weet nog dat uh, Els Bosch er zat... en dat jullie waarschuwden voor de zorg... En toen ging Pim Fortuyn ermee van vandoor. Jullie zijn ook slecht in jezelf op de borst kloppen. En dan zeggen jongens, kijk, je kan toch zo'n spotje draaien... met wat je allemaal in de Tweede Kamer hebt gezegd... en de SP toen ja. gelijk, nu gelijk, altijd ja. gelijk. Nou, dat heb je al eerder gezegd. En daar hebben we ook wat mee gedaan met dat advies. Want we hebben tegenwoordig op onze website een rubriek... Vroeger Vlaart. Ja heet die. En dat gaat altijd, allemaal over al die dingen die daar staan. Over wat wij allemaal in het verleden al, ooit gezegd hebben. Ja. En wat nu dus door anderen wordt, ook wordt gezegd. Of is aangenomen. Maar of op je website, je website, daar kijken mensen naar die al op je stemmen. Of sympathie voor je hebben. Waarom bombarderen je ons niet met spotjes? Waarom zijn jullie zo bescheiden? Ja, nou omdat ik, ik ook gemerkt heb dat mensen uh, zich niet laten overtuigen door jou gelijk in het verleden. Mensen laten zich vooral overtuigen door jouw gelijk, in hun ogen, voor de toekomst. Uh, dus snap je? Dus, ja, nee, dus, als, als dus dat, en en dat, dat op de borst kloppen, dat is inderdaad ook niet iets wat echt bij ons hoort. Dat geef ik eerlijk toe. Ja, nou, ik, ik klop mezelf schaamteloos op de borst. Ja. Weet je wel? Ik heb totaal, maar, maar Jan, <laughs> kijk, om, om een voorbeeld te geven. Als we kijken naar... Um, uh, nu de banken. Hè? De banken hebben, helemaal, uh, hebben de overheden tot, tot, tot, tot, tot grote uitgaven gedwongen. Nu heeft iedereen een staatsschuld. Je hebt weer de kredietbeoordelaars die daar een rol in spelen. En de normale burger moet daar achterheen rollen. En dan snap ik echt niet waarom niet in de Tweede Kamer de SP met name iedere keer begint te brullen. Meneer Rutte, u bent de lakkei van de banken. Ja, Nou, volgens mij doen onze woordwoorden dat in de Kamer. Uh... Maar veel te beschaafd. Nou, nee... Ik geloof dat Emil ons langs nog gezegd heeft dat de Brutte spreeksta de, de spreekstalmeester is van het grootkapitaal. Dus ik bedoel, dat komt dicht in de buurt. Uh, nee, in, die, in de Kamer zijn we volgens mij wel uh, goed bezig. En uh, Ewoud Ergang, onze financieel ja. woordvoerder, krijgt juist steeds verwijten van die andere partij. Omdat hij al te vaak zegt, wij hebben dat altijd al gezegd. Ja, ja, dus ja, in die we... zin, we, we willen echt wel weten dat we het ook altijd gezegd hebben. Maar je moet daar ook een beetje mee opletten dat mensen niet denken: God hebben die gelijkhebberige SP'ers weer. <laughs> maar <He>, dus... van <laughs> Heuvel, goedemorgen, zegt u het maar. Ja, goedemorgen. Nou, ik wil aan meneer Marijnissen graag eens even horen wat, hoe hij erover denkt. En of hij misschien eens wat harder tegen uh, de zorginstellingen aan kan trappen. Ja, want er wordt dus op het ogenblik uh, overal, en ik heb er regelmatig mee te maken met verschillende zorginstellingen, wordt er op de werkvloer aan personeel bezuinigd. Ze worden gewoon naar huis gestuurd, afgevloeid. En het resultaat is dat het management... Blijf zitten. En, en ik zou zeggen, wanneer wordt de managementziekte eens een keer opgelost? Want daar word ik helemaal kotsmisselijk van. Meneer Van den Heuvel, de hoe oud bent u? Ik ben 74. Ah, meneer Van den Heuvel, ongeveer 15 of 18 jaar geleden hoorde ik Jan Ze praten over de managementziekte. Dus ik vind het heel leuk dat u dat zegt. Dank u wel voor uw vraag. Jan, de zorginstellingen, de bezuinigingen, de ja, managers. Meneer van den Heuvel is mijn man natuurlijk. Ik bedoel, ja. Dit is wat wij altijd zeggen. Ik zag vanmorgen op de website van de SP dat onderzoek dat wij hebben verricht... onder uh, mensen in de jeugdzorg heeft uitgewezen dat de top daar... 4,5 keer meer verdient dan de mensen die het werk doen. Ja, Daar zaten, lopen dus ook mensen bij die meer verdienen dan Rutte. Ja. Het is een totale perverse toestand geworden. Die ja, maar je waarschuwt er zo lang cultuur. voor. Ja, goed, maar kijk, dit, dit is geen Noord-Korea. Wij zijn niet eens aan de markt. dus ja. Ik bedoel, wij kunnen alleen maar proberen als parlementaire en buitenparlementaire partij... dit soort dingen aan de kaak te stellen. En te proberen mensen ervan te overtuigen dat echt wij het beste, het, het beste voor hebben met Nederland. Jan, we zijn begonnen bij Primtime met de patjepeer van het jaar. Dat is bestuurders die er een rastzotje van hebben gemaakt. Bijvoorbeeld door belastinggeld kwijt te maken, corrupt te zijn... vriendjes te helpen, op kosten van de belastingbetaler naar de hoeren te gaan. De luisteraars mogen die nomineren. En dan krijgen ze de peer van het jaar 2011... Wat je dus merkt is, jullie waarschuwen hier al lang voor, maar wat is het? Het lijkt alsof in Nederland we steeds bewuster worden van het feit dat die mensen met ons belastinggeld daar aan het besturen zijn. Ja, nou dat is toch prima. Dat betekent dat het de goede kant uit gaat. Ja. Ja, lees maar even. Ja, een nou, er staat iets uh, uh, waar we, uh, Jan Flair zegt, ik kom zo bij Annemie. Grappig dat Jan maar eens te gast is in primetime op de dag de, van het overlijden... van de grote leider Kim Jong-il in Noord-Korea. Als oude Maoïst en ex-leider van een partij die zeer dicht bij de idealen... van het regime in Noord-Korea staat, ben ik benieuwd naar zijn zielenroerselen... Uh, uh, bij dit overlijden. Ik hoor net de vraag van Prim. Oh, ik denk dus oppervlakkig over de politiek. Begin dan meteen weer met de etiketplakken, uh, plakken, Jan. Helaas is jouw politieke overtuiging net zo desastreus... als het kapitalisme dat jij zo veraskuwt en dat in Nederland helemaal geen kapitalisme wil. Als Europa wil overleven, zal er een einde moeten komen aan de verzorgingstaat zoals we die kennen, om de dood eenvoudige reden dat deze onbetaalbaar is. Jan, de verzorgingstaat is onbetaalbaar. Ja, je wens een flauwekul natuurlijk. Kijk, op de eerste plaats, de verzorgingsstaat, daar komen net zo'n perverse verschijnselen voor als in de private sector. Daar zouden we eerst eens aan kunnen beginnen om daarmee te stoppen. Ik heb net al een paar voorbeelden genoemd. We zouden de bureaucratie eens kunnen gaan aanpakken. We zouden eindelijk eens een keer de macht kunnen geven aan de mensen die echt het werk doen in plaats van aan de bobo's. Ja. Um, en daar en boven, um, ik denk dat wij als een van de rijkste landen ter wereld er nooit voor moeten tekenen. Dat we de mensen die, bijvoorbeeld omdat ze oud zijn... of omdat ze gehandicapt zijn, niet mee kunnen komen... dat we die in de stond laten zakken. Op het moment dat we dat doen, is dit mijn land niet meer. Dus wij zullen altijd blijven staan voor solidariteit in alle, alle mogelijke opties. Maar de verzorgingstaat is dus volgens jou nog steeds betaalbaar? Nou, de verzorgingstaat, ik vind dat ook een vervelend woord als ik heel eerlijk ben hoor. Uh, dat mensen hebben er allerlei denkbeelden bij. Ik zal het woord ook nooit gebruiken. Dat heb ik al 15 jaar geleden uit mijn woordenlijst geschrapt. Omdat het tot een hele hoop misverstanden leidt. Heel veel mensen hebben verschillende associaties bij dat woord. Maar ik vind wel... En Zullen dat... we dat solidariteit starten, ja, so, nou, solidariteit staat, poema? Ja, nou, ook. Trot, daar ben ik trots op, ja. Dat wij mensen niet in de stond laten zakken op het moment dat ze tegenslag hebben. Ook uit welbegrepen eigenbelangen. Want laten we wel wezen, als ik trek naar huis fiets, dan kan mij ook iets overkomen. En dan vind ik het ook prettig als ze zeggen van nou, nou helpen we Jan ook een beetje op weg. Ja, dat is waar. Wat u nu wil dat u geschied doet, de ander niet. Goedemorgen, Annemie. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik heb een vraag die bestaat uit twee delen. Op de eerste plaats ten uh, ik fijn dat Jan Marijnissen daar zit... omdat ik die met veel aandacht gevolgd heb in mijn politiek uh, bewuste leven. En ik zou van hem willen weten... Hoe hij verklaart dat uit verkiezingsanalyses gebleken is dat veel potentiële SP-stemmers op de PVV zijn gaan stemmen. En hoe hij staat tegenover de acties die onlangs gehouden zijn in Nederland door vrachtwagenchauffeurs tegen het aandeel van Poolse uh, vrachtwagenchauffeurs. Heel goede uh, vraag. En nu we beginnen, blijf even aan de leeuwen, want dan doen we eerst ja. de eerste vraag. Ja. Jan, PV, uh, veel potentiële SP-stemmers zijn naar de PVV overgelopen. Ja, dat is een misverstand. Dat is niet zo. Um, de, elk onderzoek blijkt weer. Want er zijn mensen die zijn de aanname van de hoefijzertheorie, ja. dat de uiterste elkaar raken. Uh, dat is nergens op gebaseerd. Dat is inhoudelijk onjuist, maar het is ook als het gaat om het electoraat onjuist. Annemie, ik, hoe ik... kwam jij dan erbij? Nou, dat uh, heb ik hier in mijn omgeving uh, geconstateerd. Dat veel mensen sympathie hebben die voorheen sympathie hadden voor de SP. En ik heb het ook in kranten gelezen. Ik lees twee kranten en ik volg het nieuws erg goed. Okay. En uh, ik, ik dacht eerst dat het alleen maar bij CDA en VVD zich dat zou voordoen. Maar dat blijkt zich ook in arbeiderskringen te hebben voorgedaan. En dat loopt een beetje parallel met de ideeën die vroeger in uh, SP kringen nogal de ronde deden. Uh, dat uh, de, in, de, in, de, in, de, in de pacifistische partijen nogal de ronde deden. Dat de socialistische partij in wezen... Uh, anti migranten uh, Oké, okay. nou, die vind ik ook goeie. Nou, oké, okay, ja. Jan, ga je gang. Nou, wij zijn niet anti-migranten, ook nooit geweest. Wat we wel altijd gedaan hebben, is duidelijk maken dat... Uh, op het moment dat je grote aantallen migranten toelaat, dat je dan in bepaalde wijken problemen kan verwachten. Dat is iets wat wij al in de jaren tachtig zeiden. En dat, sindsdien hebben we ook gepleit voor een spreidingsbeleid. Hebben we gepleit voor dat als mensen hier komen, dat ze ook de taal leren. Verder hoeven we daar ook niet veel aan te doen, anders dan zorgen dat die mensen ook aan het werk komen. Dan gaat die integratie vanzelf. Uh, en dat is eigenlijk steeds door andere partijen weggezet. ...crypto-communistisch, crypto nou, ja, crypto-fascistisch. Crypto ja. standpunt. Ja. Uh, ja, ook hier kan ik alleen maar zeggen dat wij historisch gelijk hebben gekregen. Annemie, als ik uh. wat grappig mag vertellen, ik was lid van de partij van de RWT Oost... ...en toen ja. moesten kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst verplicht naar school voor onderwijs, eigen taal en cultuur. Ja. En toen zei ik, wat is dit belachelijk? Ik praat over eind jaren, uh, ta, medio jaren tachtig. Toen werd ik weggezet als een halve racist... En toen ik, daarna, uh, je moet, ja, toen ik daarna tegen mensen zei van wacht even, maar dat is niet uh, oké. Okay. Uh, ik, dus ik snap, toen las ik dat van de SP en toen vond ik dat ze daarin gelijk hadden. Maar Jan, nu over de vraag die ze stelt. De PVV stemmers die zich, zitten ook van de SP afkomstig. Um, ja, dat zal zeker, het komt zeker voor. Ik bedoel, als mevrouw zegt dat ze zo iemand getroffen heeft, dan is dat ja. natuurlijk waar. En natuurlijk is dat zo. Maar... Uh... Oh, ze zijn hier nu bladeren aan het ja, blazen. Ja, ja <laughs> dat gaat Fatima even Dat maar geen gang. <hums> um, je moet wel vertellen de PVV-stemmers ja, die jullie dat kwijt Maar er is natuurlijk onderzoek naar gedaan. He. Ik heb ja. met Maurice de Hond daar vaak over gesproken. En dan is het echt marginaal. Dus dan gaat het over 5% van bijvoorbeeld SP-stemmers die naar de PVV zijn gegaan. Uh, toen Jan Maat in de Kamer zat, dus had hij drie zetels. Ja. Wij twee. Bij de verkiezingen kreeg hij de nul en wij vijf. Ja. En iedereen dacht, die drie zetels zijn naar de SP gegaan. Ja. Onzin. Dat is echt simplisme is dat. Want dat is onderzocht. En dan blijken al die mensen die toen jammer stemden, die zeiden: we zijn allemaal naar de, naar teruggegaan naar de Partij van de Arbeid, CDA, VVD. Ja. En bijna niet naar de SP. Dat zag je in Volendam bijvoorbeeld, waar heel veel PVV gestemd is. Had, waren jullie niet sterk? Dan hadden en wij ik, niks. Ja, en die <laughs> kwamen allemaal van het CDA afkomstig. Oké, okay. ja. ja. en nu uh, uh, uh, dank je. Annemie, je mag dat nog wat, wat zeggen. Het de tweede deel is uh, de van mijn ja, okay. nou, dat kan kort, Nederlandse chauffeurs... Daar kan ik kort, kort over zijn. Chauffeurs. Ja, u okay, vraagt heel goed. Daar sta ik helemaal achter. Waarom sta je erachter, Jan? Omdat ik inderdaad vind dat het schandalig is hoe Europa gebruikt wordt... om de arbeidsvoorwaarden en de, de salarissen van mensen hier in Nederland te verlagen. Ja. In allerlei opzichten. Dat geldt de chauffeurs, maar dat zie je eigenlijk in alle sectoren. Oké, okay. we hebben nog een laatste vraag op lijn 2. Wie is dat? Goedemorgen. Wie heb ik op Ja, zeg het maar. Je hebt 30 seconden. Ga je gang. Goedemorgen. Uh, ik uh, wou heel graag weten dat als de SP gaat regeren... of zij dan bereid zijn om dan, uh, laat maar zeggen... de ziektekostenpremie die iedere persoon, elk individu... maandelijks moet betalen aan de ziektekostenpremie... Uh, dat die dan vooraf wordt ingehouden via je werkgever. En niet meer achteraf dat er mensen een absurd giro thuis krijgen. Omdat er zoveel wanbetalers zijn, waardoor de ziektekostenpremie omhoog gedreven wordt. Okay, en daardoor Dikema, iedere keer mensen in de problemen komen. Dankjewel meneer Dieke Jan. Ja, ik vind het een uitstekend idee. En vooral als we dan ook meteen de, de, premie, de ziektekostenpremie inkomensafhankelijk maken. Oké, okay. Jan uh, uh, Dik zegt, Prim verdient ook net bijna vier keer meer dan iemand die het vuile werk in verpleegtehuizen doet. Als Prim zijn moeder of vader oud zijn, dan worden ze verzorgd door die mensen die te weinig betaald zijn. Prim, ben je dan bereid om die mensen iets extra toe te stoppen? Ja, want ik ben bereid om heel veel belasting te betalen en dat is meer dan 52%. En voor de duidelijkheid, luisteraars, ik vind geen gezeik, iedereen rijk, daarom stem ik, SP. Jammer dat de SP nog altijd zo is van Europa, Jan, terwijl wij als Nederland Europa ontzettend hard nodig hebben. Uh, Gilles voelt zich niet thuis bij de SP van WG anti-Europa ja, wij zijn niet anti-Europa. Dat wordt vaak door onze tegenstanders beweerd. Dat wij anti-Europa zouden zijn. Europa is een continent. Daar kan je helemaal niet tegen zijn. En natuurlijk zijn wij voor samenwerking. Alleen we zijn er niet voor dat we geen baas meer in eigen huis blijven. Dat ze in Brussel gaan bepalen hoe wij hier ons land inrichten. Hoeveel geld wij besteden aan sociale woningbouw bijvoorbeeld. Brussel wil voorschrijven dat mensen die meer dan 33.000 euro per jaar verdienen... niet meer in aanmerking mogen komen voor een sociale woningwetwoning. -woning. Ik vind dat schandalig. Dat maken wij hier zelf uit. Als wij dat Vinden om wijken te hebben met verschillende inkomenscategorieën in zo'n wijk... Eh, omdat dat de integratie in allerlei opzichten verbetert en bevordert... en de, de kwaliteit van een wijk verbetert... Nee. Wij heeft Brussel daarmee te maken. Dus dat is nou maar één voorbeeldje. Dat dat nee. Brussel, ik ben voor samenwerking, maar ik ben er tegen dat we in een soort nieuwe euro-dictatuur komen... waarbij we geen baas meer democratisch in eigen huis zijn. Jan, uh, was 2011 een mooi jaar voor je? Ja, ik vind elk jaar een mooi jaar. 2012 wordt ook weer een geweldig jaar. Ja. En de zon breekt nou door hier, dus ik ben wel helemaal gelukkig. Hoe komt het? Je, je bent ook afgevallen. Wat, wat, wat is gebeurd met je? Is dat, is dat ook echt dat je wat meer afstand kan nemen van het dagelijkse kibbel... en wat meer op jezelf kan letten? Nee, die 10 kilo die ik kwijt ben, komt gewoon door minder eten, Prem. Oh. <laughs> dat is ah, vrij eenvoudig. Oké, okay. okay. luisteraars, je kunt nog steeds naar de website gaan... om de patje van 2011 aan te wijzen. En uh, uh, iedereen uh, vergeet niet, de verkiezing wordt eind januari bekendgemaakt. Dank Dank je Jan, ik wens je hele mooie dagen en ook voor je vrouw en je dochter. Dank alle deelnemers en u de luisteraars. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke oproep. Redactie Rien, Aarts Fatima Basje en Jeroen Schaapok die voor het eerst regie deed. Productie Hans Wind Momo -Saru, techniek Paul Raaijman. Eindredactie Barbara van der Klis. Zo met in de jarige doorraad Megens, daarna Felix Meurders met de gids.fm. Speciaal voor Jan draaien we Janis Joplin. Tot morgen, namaste, dag.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 Het Radio 1 jaaroverzicht. Die jong, die jong, doe bij Ajax. Na 7 jaar wachten is Ajax kampioen. Maandag, tweede kerstdag van 9 tot 5 grote chaos op Pukkelpop. Een van de grote tenten is net ingezakt door de felle regen. De belangrijkste nieuws gebeurt in deze van het afgelopen jaar. De tweede kerstdag van s ochtends negen tot middags vijf. De Verenigde Staten de triple-e-status ontnomen. Het geluid van 2011. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Goedendag, ik zit hier op de Bahamas. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. Ze hebben mijn jacht gejakt. Radio 1.